Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. We zitten waarschijnlijk nog wel even met flinke woningnood in Nederland. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn namelijk veel minder bouwvergunningen afgegeven dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS. Begin 2024 werd voor 16.000 nieuwe huizen een vergunning afgegeven. Het eerste kwartaal van dit jaar 3500 minder. Dat wijst erop dat er de komende jaren niet genoeg woningen bij. De enorme vraag naar huizen zal daardoor niet snel minder worden. En president Poetin komt toch niet naar Istanbul om te praten met de Oekraïnse president Zelensky over een staakt het vuren. Ook president Trump is er niet bij. Zelensky is al wel in Turkije, maar hij zal nu waarschijnlijk ook niet bij de onderhandelingen zijn. Hij gaat in gesprek met de Turkse president Erdogan. De gesprekken over een eventueel staakt het vuren gaan wel door, maar dan met belangrijke ambtenaren. Almere City gaat definitief degraderen. Na de speelronde in de eredivisie van gisteravond staat de club op 22 punten. De ploeg uit de Flevolpolder speelde gelijk tegen Fortuna Sittard. Het werd 1-1. De trainer is er niet blij mee. Het is totaal onnodig, vind ik. Alleen ja, het is wel gebeurd. En uh, ja, dat hebben we aan onszelf te wijten. We hebben denk ik, uh, vrij goede wedstrijden gespeeld na de winterstop. Alleen uh, ja, veel te weinig punten gepakt, uh, gezien het spelbeeld en de kansen. Met nog maar één wedstrijd te gaan is nu al zeker dat ze als laatste... Laatste of een na laatste gaan eindigen in de competitie. En dit televisieprogramma is al twintig jaar niet meer op tv... maar valt alsnog in de prijzen. Goedemorgen, Jos. Morgen deze morgen. Edgar. <hijen> eh Hé, kom Man, ah. Lul. Ah. Het was wel een goed feest. Het was goed. Het was goed. Feest. Grote kans dat je dit wel herkent. Het komt uit Jiske Vet. Het komische sketchprogramma van Kees Prins, Michiel Romein en Herman Koch. Ze waren razend populair in de 90s en Zero's. Ze krijgen nu de ere zilveren Nipkoffschijf uitgereikt. Dat is een van de belangrijkste TV-prijzen van ons land. Eerder wonnen bijvoorbeeld het Klokhuis en andere tijden die award. En je krijgt het weer nog in het midden en zuiden eerst wolken. In het noorden is er wel meer zon. Later breekt die overal door en wordt het weer een prima lentedag bij 15 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 6.9 ZFM Come back again. A distant light, and you and I know there'll be a storm tonight. Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische president Poetin gaat niet naar Istanbul... om met de Oekraïnse president Zelensky te praten over een staakt het vuren. Er gaat wel een Russische delegatie met diplomaten, maar zonder Poetin. De meeste Nederlanders steunen uitbreiding van het aantal militaire activiteiten... ook als dat leidt tot extra overlast in de eigen omgeving... blijkt uit een onderzoek van Kieskompas. De voortdurende Israëlische aanvallen in de Gazastrook laten volgens Qatar zien dat Israël niet is geïnteresseerd in een staakt het vuren. De premier van Qatar zegt dan ook weinig te verwachten van de onderhandelingen in zijn land. Het weer in het midden en zuiden eerst vrij veel bewolking, in het noorden is het al snel zonnig, later overal zon en het wordt 15 tot 21 graden. Before, But no one ever hurt me more Than you, woman, can't you see I've got to have you back again Cause I just want be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 Anything else don't face me Should you be my one and only sunshine lady No, if, no, maybe No!